Ook zullen er planten en schelpdieren doorgaan, doodgaan. Nog steeds zijn meer dan 4000 mensen bezig met het opruimen van de olie. In de Afghaanse provincie Kunduz zijn de eerste 30 Nederlandse verkenners aangekomen. Ze bereiden daar de politietrainingsmissie voor. Zo moeten in Kunduz afspraken worden gemaakt over het gebruik van infrastructuur. 23 verkenners zullen er maar kort blijven. Zeven anderen blijven erachter om als verbindingspersoon tussen Afghanistan en Nederland op te treden.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 goes for Cfm.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 Ja. Yeah. They watch PD with him Watch the way we drop it in a mix time Rise and amplifying when we come in with this swing Just in the back and The way we drop it in a mix time it. Rise and amplifying when we come in with this swing. Just to win the swing This is yours. Van ZFR via de kabel op 100.